4 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Over de gezondheidstoestand van Prins Frieso kan mogelijk pas aan het eind van de komende week een prognose worden gegeven. De Rijksvoorligingsdienst heeft dat laten weten in een nieuw persbericht. Voor nu blijft de toestand, zoals die was, stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Verslaggever Menno Rehmeijer is in Innsbroek. Menno, wat kunnen we uit dit nieuwe persbericht afleiden? Nou, het is in ieder geval niet het gehoopte positieve medische nieuws, zeggen neurologen die we gesproken hebben. Uh, het zegt ook uh, iets uh, over vergelijkbare situaties, want in vergelijkbare situaties zou je in deze fase testen doen. Dat wordt nu waarschijnlijk ook gedaan, daar zou je dingen uit af moeten lezen. Alleen zeggen de neurologen ook, uh, het lijkt erop dat de artsen hier in Innsbroek uh, zich niet willen binden al aan een prognose. Uh, dat is ook niet zo heel erg gek, want hoe meer tijd je neemt... hoe zekerder je uiteindelijk bent van de prognose eh, dat die ook uitkomt. En dat je die dus niet steeds bij hoeft te stellen. Hoe meer tijd je neemt, hoe zeker je, dat je bent dat je prognose ook wordt... zoals je die eh, hoopt dat die wordt. Eh, de zin betekent, zeggen die zelfneurologen ook... dat ze waarschijnlijk niet helemaal opening van zaken willen geven. Het hoeft dus geen verslechtering te zijn... Ondanks een verslechtering te betekenen. Ondanks het feit dat er eerst gesproken werd over uh, prognoses stellen in enkele dagen. Zoals de eerste communicatie luidde. En nu dus uh, pas aan het uh, eind van de week. Wellicht kan natuurlijk altijd eerder. Ja. Er geldt ook nog altijd dat er maar een beperkt aantal bezoekers bij de Prins mag komen. Dat geldt nog steeds, ook gebruikelijk trouwens op trauma's en IC-afdelingen. Vandaag waren, zoals we weten, koningin Beatrix en prinses Mabel ruim anderhalf uur bij de prins. En die zullen daar ook het nieuws hebben gekregen, wat we net hebben verteld. Ook zij zullen te horen hebben gekregen dat de prognose pas eind van de week gesteld kan worden. Ze kwamen aan stevig gearmd en ook toen ze naar buiten kwamen...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 Nu de 85-jarige president Wade alles doet om zich opnieuw herkiesbaar te kunnen stellen. Roger Federer heeft het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam gewonnen. De Zwitser versloeg in de finale de Argentijn Del Potro met 6-1 en 6-4. Het is na 2005 de tweede keer dat de Zwitser het toernooi in Ahoy op zijn naam schrijft. Irene Wüst is in Rusland voor de derde keer naar carrière wereldkampioen Allround geworden. Op de afsluitende vijf kilometer maakte ze haar achterstand op koplooster Christine Nesbitt ruimschoots goed. Bovendien hield ze de Tsjechische Sablikova achter zich. Sablikova eindigde in het klassement als tweede voor de Canadese Nesbit. En de vierde plaats was voor Linda de Vries. De mannen rijden nu de afsluitende 10 kilometer. Het weer het trekken winterse buien over het land... met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Buiten de buien wordt het een graad of vijf. Tijdens winterse buien daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. ANWW, verkeersinformatie. Er zijn problemen bij de, de treinen. Want de brandweer heeft het treinverkeer van en naar Schiphol stilgelegd. De vertraging is meer dan een uur. We verwachten er veel van, maar het is nooit een wedstrijd geworden. FC Utrecht, AZ, Rachter Niemeij. De laatste 14 minuten lopen. Het staat 3-0 voor Utrecht. En er is de afgelopen minuut ook weinig gebeurd. Dus daar kunnen we het bij laten, wilde ik zeggen. Terwijl eh, dat gebeurt, terwijl ik dat zeg. Een counter van Utrecht met die wil voorgeven. Wel een hoekschop veroverd, maar geen doelpunt. Dus 3-0. Ajax, NEC. En die kunnen we ook schriftelijk afdoen inmiddels. Tweede helft wel, Tom. Ik had een beetje verwacht dat Ajax een klantenbinding zou doen in de tweede helft. Maar het tegendeel is waar. NEC een penalty onthouden. Een echt hele duidelijke handsbal. NEC een doelpunt gemaakt. Nog kansen daarna. Uh, nee, Ajax heeft het tweede helft voor ons nog laten liggen. Na een hele goede eerste helft. 4-1. Dat wel de voorsprong voor de Amsterdammers. Verder zijn we vanaf half vijf bij Vitesse tegen FC Twente. En zometeen de beslissende drie ritten bij de 10 kilometer op het WK Allround. In and "The Way to Your Heart". Ja, we gaan weer eens naar Ragnar Niemeijer bij de wedstrijd FC Utrecht AZ en ja, pijnlijke generale ook voor de wedstrijd tegen Anneligt van AZ, hè? Ja, dat is uh, niet helemaal lekker natuurlijk. Aan de andere kant, als je 3-0 achter staat nu, dan weet je in ieder geval wat je dan beter moet doen. Want ik denk dat uh, Gert-Jan van Beek toch wel een klein beetje op die manier zal redeneren. Dat hij uh, hoopt op revanche. Maar ja, kijk je komend weekend bijvoorbeeld ook. Uh, AZ Herenveen is belangrijk voor de titel, want zo simpel is het. En dan is dit ook niet zo'n uh, zo beste partij. AZ heeft uh, de bal aan de linkerkant uh, van het veld. Nog een keer een schot gezien van Berg Koetmonson op uh, doelman Fernandes. Nu komt de voorzet bij AZ. Is die genoemde Johan Berg Koetmonson achter in het strafsomgebied? Houdt Bulthuis. De verdediger van Utrecht de bal weg. Kopt hem over de zijlijn. En dan mag AZ gaan gooien met Berg Goetmansson. Doet het naar Mahertikje terug. Berg Goetmansson dan. Maar opgejaagd door Kali. Bijna Van der Gun die weg kan. Maar Viergever pakt op bij de middenlijn voor AZ. Dan om de as gedraaid bij Elm. Draagt de aanvoerdersband sinds het vertrek. Met de rode kaart door Moysander Zander. Buitenom dan Be Berens met de voorzet. Maar uh, die bal gaat over uh, de achterlijn. Ja, het is echt zo'n middag waarop het allemaal niet wil. Waarop de bal niet goed valt. En waarin het... Uh, ja, AZ heeft het niet. Ik moet voorstellen dat uh, Gert-Jans uh, verbeek zich zit te verbeteren op de bank. Want hij zal toch ook hebben gezien, terwijl Fernandez zometeen uh, de keeperstrap mag gaan nemen voor Utrecht. Dat AZ de wedstrijd nooit heeft kunnen keren. Utrecht heeft duidelijk een stapje terug gedaan in die tweede helft. Maar AZ kon er geen stapje bij zetten. Ja, en dan blijven de feiten zoals ze zijn bij rust. Dan blijft het gewoon 3-0 staan. Achterin van de Hoorn kwam dus voor Schut. Van wie inmiddels duidelijk is dat hij licht geblesseerd is. Het lijstje is al lang geschorste, geblesseerde bij Utrecht. Wat dat betreft zijn de Domstedelingen helemaal niet eens op volle oorlogsterkte. Verder van dat. Inmiddels Gerrand. Gerrand met een opening aan de zijkant. Links is het van de Gun. Punt strafsomgebied. Marcellus tegenover hem. Van de Gun naar binnen. Een schietkans. Nog een keertje kappen. Maakt het maar af, ook dan. Het is met de vreef. Misschien wel met de punt geschoten op de handschoenen van Doelman Esteban. Prima actie van Cedric van der Gun, die wat mindere momenten heeft af en toe. Duidelijk nog wel wat, nog wel wat ritme mist daar bij de ploeg van de trainer Jan Wouters. Een hoekschop na deze actie is het gevolg. En die bal gaat van der Gun zelf trappen. Dit was het moment om zijn eerste goal te maken sinds een rentree hier in Utrecht in de winterstop. Van der Gun heeft er getrapt. Gevaarlijke bal bij de eerste paal, maar niet gekopt bij Utrecht. De bal is het strafzoekgebied al lang weer uit en komt ter hoogte van de middenlijn. Dan terecht bij terecht de rechterverdediger. Goede bal, handig, uh, hoog ingespeeld. Doorgekopt dan door Bulthuis die daar stond. En dan uh, geeft Marcellus onnodig trouwens. Maar weer eens een uh, corner weg, terwijl Bulthuis op de grond is gaan liggen. Geblesseerd. Hoe lang nog? Nog een dikke zes minuten. Dan is de Leidensweg voor AZ voorbij in Utrecht vanmiddag. 3-0 de stand. Ajax, uh, geen onderbrekingen en niet wel kansen nog. Maar <tie> <Wow>, kleintje net. <tie> <tie> <tie> Ongelooflijk. En een enorme fluitconcert van het publiek. En volkomen terecht hoor. Als je zo makkelijk een kans om zeep helpt. Met twee man gaan ze op de keeper af. Soleimani en Aisati. Met twee man. Geen verdediger in de buurt. En Babels kijkt en weet dat het paasje gaat komen. Op Aisati van Soleimani. Dat komt ook. En heel simpel wordt die bal tegen Babels aangeschoten. En de rebound door Lodero naast. Nee, dat is, moet, moet gewoon een doelpunt zijn. En als je zo... Uh, uh, uh, eenvoudig zulke kansen weggeeft, ja. Dan uh, krijg je ook een streamend fluitconcert terecht van je eigen fans over je heen. Die bal had erin gemoeten. 4-1. Dat wel de voorsprong voor Ajax. Is natuurlijk een uitstekende uitslag, hoor, tegen NEC. Met uh, Schöne nu in bal bezit. Die schiet hard. En daar uh, heeft uh, bijna Vermeer de bal tussen de armen door laten gaan. Maar met uh, wat geluk kan hij de bal nog tegenhouden. En in tweede instantie op de bal duiken voor dat platje. De bal in het doel kan tikken. Uh, NEC heeft uh, aardig wat kansen gekregen in de tweede helft. Ajax natuurlijk ook een enorme zojuist. Maar uh, nee, het is geen uh, klantenbindertje deze wedstrijd in de tweede helft. Wel in de eerste helft. bezit voor Ajax aan de linkerkant. Is het de jong die de bal... Nee, niet de jong. Het is Koppers die mee naar voren gaat. En de bal heeft gepaast. Koppers krijgt de bal terug in het strafschopgebied. En dat zou een heel aardige zijn geweest. Als eerste doelpunt bij Ajax. Maar de bal gaat net langs het doel van Babos Wij hebben nog een minuutje of 3,5 op de klok staan. Met extra tijd bij een 4-1 voorsprong. AFC Ajax, NEC Nijmegen.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 Wat heeft u done van uh, onze eigen Anouk? Ajax, NEC. Nog steeds niet afgelopen, Andy? Nog steeds niet. <laughs> yes. Nog twee minuten, vier, 1 ligt nu uh, doelpuntmaker van NEC. Rens van Eijden, PSV-verleden. Ik zei Ajax-verleden, PSV-verleden natuurlijk. Er zijn wel heel wat Van Eijden's met een Ajax-verleden. Maar dat is een hele andere. Van Eijden heeft uh, wat pijn. Overigens, net uh, werd er toch wel gegniffeld toen uh, door de zogenaamde kenners. De Man of the Match werd bekendgemaakt. Ik zei al, uh, Sime de Jong... Twee assists en een doelpunt. Dan ben je toch in mijn ogen wel redelijk man of the match. Maar Ricardo van Rijn, de rechtsback, werd als uh, man of the match uh, uitgeroepen. Nou, dat uh, zal dan wel... Wie bepaalt dat? En die eigenlijk de oude misschien uh, of dit. de nieuwe? Ik, ik, ja, ik dat weet het niet. Ik, ik, ik denk dat Kruijf uh, hier geen uh, zeggenschap <laughs> in heeft. Misschien van Gaal. Het is... Uh, nog een, steeds 4-1 en uh, balbezit voor Ajax. Maar het was bijna te gênant om te zien zoals Ajax die enorme kans met Soleimani. En hij op weg uh, naar Babos net uh, verpritsen. We zitten in de slot uh, seconden van deze wedstrijd. Uh, al heel snel na 5 minuten Bulikin 1-0. Uh, 2-0 voor Tongen, na 8 minuten, na 27 minuten 3-0 Bulikin. Die moest er toch geblesseerd uit, dat was wel jammer. En toen de Jong 4-0 maakte, en uh, een kwartiertje naar rust. Toen was het helemaal bekeken en de wedstrijd ook... Want Van Eijden maakte nog wel 4-1. Maar voor de rest zijn er in de tweede helft weinig echte hoogtepunten meer geweest. Of het moet een niet gegeven penalty zijn geweest door Bossen. Die toch al af en toe niet goed zag wat er gebeurde. Maar hij komt ermee weg omdat Ajax toch dik verdient. En heel dik van NEC gaat winnen. En nog eventjes de laatste balwentelingen meenemen. Als er nog via konboy balbezit is, gaat de bal naar Fadots. Fadots naar het platje, platje aan de rechterkant. Heeft wat kansen gekregen hoor, maar ze niet benut. En dan met heel veel moeite nog tot hoekschop gewerkt. Maar dan Jack Bos eindelijk het is genoeg geweest. We gaan naar huis. 4-1. Ajax wint tegen NEC uit Nijmegen. En is een van de winnaars van dit weekend. Want PSV verloren met 3-0 bij Groningen. En AZ bij Utrecht, Rachner. Ja, zojuist ook afgelopen. Wat dat betreft verandert er bovenin weinig in die zin. Dat uh, de twee koplopers uh, gelijk staan op het aantal punten dat ze al hadden. Dat Utrecht wel klimt van 14 naar 11. Dus dat is netjes na een 3-0 overwinning uiteindelijk op uh, AZ. En hier wordt gewoon de man van de twee goals, Alexander Gerent. Hij maakte de twee van de drie. Die andere kwam van plan. Hij wordt uitgeroepen tot man of the match. Dat lijkt me meer dan terecht. AZ, een complete off-day vandaag op bezoek in Utrecht, verzuimt dus om op drie punten van PSV te gaan staan... 3-0 zijn bikkelharde cijfers met een zware week voor de Boek voor AZ met een wedstrijd in de Europa League donderdag tegen Anderlecht en op het weekend in het weekend een wedstrijd tegen Herenveen. We gaan we even verschaatsen Het WK Allround, de 10 kilometer. Ja, de echte mannen, de spanning moet komen. Beetje een, beetje een opwarm 10 kilometer lees, deze, jongens? Ja, het is oh. nu begonnen. Ho, ho, ho, ho, Bukko op het ijs. Vorig jaar winnaar op de WK Allround van de 10 kilometer. Goed, toen was Kramer er niet, want die won de vijf keer daarvoor... de 10 kilometer op het WK Allround, Sven Kramer. Maar nu Bukko en hij gaat dus met name Koen Verweij onder vuur nemen. Algemeen klassement, Kramer, Blokhuizen gaan we het zo over hebben. Op drie, hij staat er zo mooi, Koen Verweij maar achter hem loeren Bukko en Skobref. Bukko moet in deze rit, op deze afstand, anderhalve seconde sneller rijden dan Koen Verwij. Zo meteen gaat doen in de rit hierna tegen Skobref. En Erben. hoe gaat het met Bukko? Nou, met Bukko gaat het in ieder geval wel goed, want hij rijdt in ieder geval heel erg vlak. Hij rijdt allemaal rondjes 31.38, 31, 31.6. Dus uh, hij rijdt in ieder geval een keurig rit, maar hij uh, is het goed genoeg. Hè? Je weet natuurlijk niet wat er kan op dit ijs. En uh, als het nou Bukko was, had ik nou een hele snelle tijd neer en neer en neer gezet. En dan hopen dat dat alle andere... ...concurrenten zich daar op stuk bijten. Want hij kan ook nog met een oog kijken naar de wereldtitel. Hij hoeft maar acht seconden goed te maken op Sven Kramer. En heeft Bukko in zijn rit iets aan zijn tegenstander? Nee, dat is, uh, dat is onze lid uh, Silofs uh, waar we het hele weekend al heel positief over, over praten. Maar ja, die uh, do doet echt niet mee op deze 10 kilometer. Hij ligt al ruim 200 meter achter. En ik denk dat... Uh, Bucko missen nog wel gedurende deze race hem gaat inhalen. Uh, daar, hij gaat echt voor de zevende, achtste plek van de, voor het klassement rijden. Maar Bucko is de eerste echte rijder die echt aan mee gaat doen voor het podium. Hij nadert de zes kilometer. Die pakken we nog even mee. Silovs inderdaad de verre bocht in. En Bucco komt de laatste bocht alweer uit. Komt door. Na nou, inderdaad een handvol rondjes 31-8 en zojuist een 31-5. Nu. 31.6, Havard, Bukko, Koen Verweij is gewaarschuwd. De 10 kilometer is nu echt begonnen. Het wordt spannender en spannender in Moskou. Een jaar geleden een hit voor Leona Lewis, Bleeding Love is in Noor, maar hij rijdt als een Zwitsers uurwerk, Joris van den Berg. Het is niet te geloven. Tussen de snelste en de langzaamste ronde van Bukko zit drie tiende. Zijn snelste rondje was een, onder meer zijn eerste, 31-4. Zijn langzaamste 31-8. Het is zo knap wat hij aan het doen Kom. is. Nu komt hij door bij de bel en nu gaat hij ook een 32 genoteren noteren op het moment dat wij het constateren. En hij ziet Silos voor zich maar, Erben. Hij gaat hem niet meer pakken, hè? Nee, hij gaat hem niet meer pakken. Het gat is nog 60 meter, maar dan zou hij hem ook een rondje Gedubbeld hebben dat zou het ook wel heel erg pijnlijk zijn, maar ik moet zeggen dat Bukko echt een goede race rijdt hoor. Als je als het zit, nog steeds energie in, hij moet nog 100 meter rijden. Armpie erbij, hij geeft in, heeft in ieder geval alles gegeven om, om op deze race. En we zullen zomaar in de volgende ridders zullen zien wat het waard is. Maar die eindtijd, die eindtijd gaat worden hij komt toch Aardig moe over de streep. 13, 16, 75. Dat is ruim 17 seconden boven het banenkoor. Dan weten we onderhand ongeveer wat hier mogelijk is. Hij is vuurrood, bijna net zo rood als zijn pak. Hij is diep gegaan, maar hij heeft het gedaan om in elk geval in de buurt nog te komen van het podium. En dat zou hem zomaar kunnen lukken, want Koen Verwij is gewaarschuwd. Koen Verwij zal 13, 18 moeten rijden en niet veel hoger, want dan anders tuimelt hij van het podium. En ook Silos is nu binnen. Gaan wij even vooruit kijken naar de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente. Ik ga het gaat zo meteen om half vijf beginnen in Arnhem. Ja, wat kunnen we ervan zeggen? Twente heeft iets recht te zetten natuurlijk na de competitie-nederlaag tegen hele Maar de prestatie midweeks Europees was natuurlijk uitstekend, Frank. Ja, de... Dat, daar hebben ze eigenlijk al recht gezet wat ze verkeerd deden tegen uh, Heracles natuurlijk. Maar en zij hebben ook alle andere uitslagen meegekregen omdat die al een tijdje vast stonden dankzij al die grote overwinningen uh, tegen AZ, tegen PSV. En uh, zij weten dus ook dat je na een Europees avontuur extra op je Kivive moet zijn. Dat weet je altijd, maar vandaag wordt dat nog maar weer eens een keer extra bevestigd. En uh, normaal gesproken mag trouwens Vitesse uit voor Twente niet zo'n probleem zijn. De laatste keer dat ze hier verloren in Arnhem is namelijk uh, tien jaar geleden. Maar ja, ook dat soort statistiekjes zijn er allemaal om uiteindelijk een keer om te vallen. En uh, Vitesse heeft zich hier wel degelijk op voorbereid en heeft uh, de voorlaatste training... In het stadion getraind, afgezonderd van iedereen om even weer een andere opstelling uit te proberen dan dat ze de afgelopen weken gedaan hebben. Hoewel er nooit echt sprake is van een vaste opstelling onder John van der Brom. Maar Wilschip Boni is weer terug. Hij is terug van de Afrika Cup waar zijn Ivorcus de finale van Zambia verloor. En Boni in die finale mocht invallen. Hij staat in de punt van de aanval vandaag weer. Bij uh, Vitesse. Waar verder Chanturia ontbreekt. Die zit helemaal niet bij de selectie. En Ibarra komt voor hem uh, weer terug in de ploeg. De Ecuadoriaan zal weer rechts voorin beginnen. Uh, bij de ploegen spelen met een uh, driemans aanval. En bij FC Twente, daar spelen ze gewoon zoals uh, verloren van Iraklis en wonnen van Stewa Bucarest. Diezelfde elf namen met Luc de Jong in de punt van de aanval. Shotly en Ola John. Allebei aan de zijkanten. En Willem Jansen op het middenveld met Fer en Brahma. Naar de achterhoede kunnen we inmiddels wel zo'n beetje dromen bij FC Twente. Maar het is dus aan FC Twente om ook in te lopen op AZ en PSV. En zo die top 5, top 6 allemaal binnen 5 punten te krijgen. Zodat we een mooie laatste deel van de competitie voorgeschoteld gaan krijgen. De Gelre Dome zit redelijk gevuld. Vitesse natuurlijk de best of de rest. Als je de top 6 bij elkaar neemt en daarachter zit dan Vitesse op de zevende plaats. Zij moeten het vandaag maar weer eens gaan laten zien tegen FC Twente. 10 jaar dus niet gewonnen in eigen huis. En eigenlijk verwacht iedereen in Arnhem dat het vandaag weer eens een keertje gaat gebeuren. Gaan we weer even schaatsen. Koen Verwijt tegen Scobret. En de grote vraag is: rijdt hij met dat kind op zaken? Nu ook nog 10 kilometer. Nee, dat kind heeft hij net op tijd aan de kant aan iemand anders gegeven. Maar er rijdt wel iemand voor hem die hij die een beetje als een kind behandeld heeft voor de camera's van de NOS. En dan heb ik het dus over Skobref die op dit moment een stukje achter Koen Verwij rijdt. Koen Verweij staat derde in het klassement. Skobref vijfde. Het gat negen seconden. Maar Erben, wat is er precies gezegd door ja, Skobref over Koentje Verwijt. Ja, dat is mooi. Uh, Skobref heeft voor de, voor de camera van Erik van Dijk gezegd dat hij uh, Koen Verweij maar een pussy vond. Nou en dat, dat, moet je dan, dat kun je best voor de camera zeggen, maar dat moet je dus niet laten horen vervolgens aan Koen van Wij. En Koen van Wij heeft dat gehoord. En het was heel mooi om dat te zien bij de start. Want de start was hier vlak voor onze commentaarpositie. En dan, uh, toen weet je, werd uh, Skobref aangekondigd. En je zag, ik zag Koen kijken van nou ik ga jou helemaal opvreten. Hij keek hem niet aan. Hij stond als een soort van pitbull stond hier, hier aan de stad. En hij schiet ook als een pitbull uit, uit, de, uit de stadblokken. Want hij heeft nu al een metertje of twintig voorsprong op Skobref. En als iemand echt daarvoor gevoelig is, dan is het gewoon Koen Verwij. Dus ik vind het prachtig. Ik, ik hou van die strijd en uh, laat het maar zien. De missie van Koen Verwij is duidelijk. Hij moet kattenvoer maken van Skobref. Op dit moment kruist hij voor hem langs. Gaat hij de binnenbocht in. Heeft hij een mooi gat geslagen met rondjes in de 31 nu. En we weten sinds... Bukko hiervoor dat je dan op een schema van 1318 zit als ja. je 31-5 blijft rijden. Maar ja, dat is allemaal nog heel ver. Ze zijn net onderweg. Drie minuten. We pikken nog een 31-6 mee voor Verwij. 31-7 voor Skobrev. De Koude Oorlog is begonnen tussen Nederland en Rusland. Maar hierna natuurlijk de echte oorlog. Kramer Blokhuis. Radio 1. Het NOS Journaal. Half vijf de hoofdpunten met Jeroen Chapkema. Over de gezondheidstoestand van prins Frizo kan mogelijk pas aan het eind van de komende week een prognose worden gegeven. Dat heeft de Rijksvoorliggingsdienst laten weten. Voor nu blijft de toestand zoals die was stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Prins Friso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care... in het ziekenhuis in Innsbroek. De presidentsverkiezingen in Egypte zijn begin juni... zo hebben regeringsfunctionarissen bekendgemaakt.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 Morgen begint de dag winters met windbevroren weilanden en overal lichte vorst. Gladheid kan voortduren tot een uur of tien in de ochtend. Het blijft overal droog en de zon schijnt volop. In de loop van de dag komt er wel iets meer bewolking, maar het blijft toch wel mooi weer. De temperatuur die loopt op naar zo'n 5 à 6 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten, wakkert in de loop van de dag flink aan. In de middag staat er een matige, aan zee krachtige wind, windkracht 6. Dinsdag is er ook veel bewolking. In het noorden kan er wat regen vallen. Het wordt dan ook wat zachter, ongeveer 7 graden. En die trend zet door op woensdag en donderdag. Donderdag wordt het een graad of 10. Sportradio NOS. Op 1. NOS Radio. Langs de lijn. Zorin Vitesse tegen FC Twente, maar we zijn zo benieuwd hoe het allemaal gaat. Daar op het WK Allround schaatsen in Moskou. Eén Nederlander alvast op het ijs, Erwin en Joors. Een getergde verwij, hoor. Daar komt hij weer aan door de buitenbocht. En daar komt Skobreff pas door de binnenbocht. Met andere woorden, nog altijd een voorsprong voor de Nederlander. Die door de Rus een poesie genoemd is. Het is werkelijk gebeurd. 31 verwij, 31 31.8 Skobreff. Erben, hoe gaat het? Nou, het gaat hartstikke goed met Koen verwij. Alleen Koen verwij rijdt wel continu 30 meter voor Skobreff. Dus hij moet het nog op dit op heden helemaal alleen doen. En dan is een 10 kilometer natuurlijk wel ver. Ik had graag gezien dat ze gewoon iets dichter bij elkaar lagen. Dat ze meer van... Kunnen kunnen, kunnen, kunnen kunnen profiteren. Maar goed, Koen neemt het. Uh, Koen, Koen is beledigd, dus Koen is gewoon uh, vooruit gaan rijden. Hij doet het à la Woest. De aanval lijkt, andermaal, de beste verdediging in Moskou. En hij komt door, inderdaad. Ja, we keken even, maar het is 31-5 voor 31-7 ja. is Zo sluipt hij weer ietsjes weg. Van die geslepen Rus, de titelverdediger, die het hier toch niet al te zeer kan waarmaken in Moskou tot nu toe. En ja, het ja. lijkt erop dat Verwij in zijn opzet ja. lijkt te gaan slagen. Al ja. Nou inderdaad, maar Koen heeft natuurlijk, uh, heeft natuurlijk de tegenstander Scobreff. Scobreff moet 9 seconden goed maken op, uh, op Koen van Bijen, Maar hij moet tegelijkertijd ook kijken naar die tijd van Harvard Bukkel. Daar mag hij maar anderhalve seconde op verliezen. Want tot op heden zit hij er nog steeds 22 honderdste voor. Dus dat, dat ziet er al tot op heden heel goed uit. Maar Buckel reed echt een hele vlakke race. Tot, tot de laatste ronde toe bleef hij gewoon rondjes 31 rijden. Uh, uh, als je kijkt naar Koen van Bijen, wat voor rondetijd reed hij nu weer? Reed hij Weer een rondje 31-7. Uh, nou, Koen rijdt eigenlijk gewoon precies dezelfde rondetijden als Havert Bukko. Ja, uh, ze zijn net over de helft. En Verwij is inderdaad in deze fase zelfs iets sneller wat ze rondes betreft dan Bukko. Maar dan gaat het echt om tienden. Maar goed, daar gaat het ook om. De streeftijd voor Verwij, wat betreft Bukko, om die achter zich te houden, is 13-18-3. Nou, dat onthouden we even. En we weten dat hij voorlopig nog altijd een kleine voorsprong ja. heeft op de noord. Skobrev leek daar even overeind te komen. En ik heb de indruk dat Verwij steeds verder stiekem wegsluipt bij ja. ja, iedere ronde pakt hij weer, weer, weer een tiende. En Koen Verweij blijft maar die rondjes 31-7 rijden. Hij komt nu weer door. Weer een rondje 31-8. En Skobreff rijdt een rondje 31-9. Ja, Skobref, wie is er hier nou eigenlijk een push? Volgens mij is Skobreff, dat was Skobref, neemt niet eens de aanval. Hij laat Verwij gewoon voor zich uitrijden. En hij moet een gat van 9 seconden overvoeren. Als hij 9 seconden overvoert, staat hij waarschijnlijk gewoon op het podium. Het doet me erg denken nogmaals aan wat Irene Wust eerder op de dag deed. En die deed dit bij Sablikova. En die legde op die manier de sterke steer uit Tsjecho... Zeg het, je het, het, het zwijgen op en ze deed gewoon dat wat ze moest doen. Sterk. Op ja. die manier zich niet laten overbluffen door iemand die eigenlijk veel sterker is op dat onderdeel. Maar het is psychologisch. We gaan naar Frank Wielaert. Het is 1-0 geworden voor FC Twente. Ik telde hem eigenlijk al toen Luc de jong hem inschoot. Maar toen werd hij nog van de doellijn gehaald. Vervolgens vanaf de achterlijn voorgegeven. Ver goed meegelopen. Die tikt de bal vanaf de doellijn binnen. Zes minuten zijn we onderweg bij Vitesse tegen Twente. En Ver maakt 1-0 voor FC Twente. Wij gaan weer naar Moskou. 8,5 minuten is Koen Verwij onderweg. Hij komt aan op de 6800 meter. 31,8. Is nog altijd keurig in de rondetijden. Al ja. ging hier Bukko iets versnellen. Die ging hier naar de 31,5jes toe. Skobref 31,7. Ja, dat 31 ja, is de dus eerste keer dat Skobref ook sneller is in de ronde. Dus uh, ja, het gaat nog spannend worden. Want als je kijkt naar het verschil hè, tussen, tussen uh, Koen Verwij en Halfbukker is het nu... 3 tienden in het voordeel van Harald Bukker. Dus hij heeft nog een seconde wat hij mag, mag verspelen. Vergelijk. Tegelijkertijd staat nu ook Sven Kramer op de baan. Hij klikt nog even naar ons. Hij ziet er ontspannen uit. Heel Dat leuk. is in de volgende rit. Maar nu kijken we even naar Koen Verwij. Die komt weer door. Weer een rondje 31.8. En Skobref rijdt nu een rondje 31.5. Die komt dichterbij. Het gebeurt eigenlijk tegelijk. In deze fase van de strijd is Koen Verwij zowel op Skobref als op Bucco die er dus al gereden heeft tijd aan het verliezen. Ja, inderdaad, maar Skobref moet 9 seconden goed maken. Dus dus dat gat met Skobref ja, dat zit volgens daar, mij wel ja. goed. Alleen dat gat met Bucko dat gaat heel erg spannend worden. En dan hebben we het om het even te benadrukken om de bronzen medaille op dit wereldkampioenschap. Het gaat fantastisch met Nederland. De mannen die goud en zilver gaan pakken rijden hierna. Maar Koen Verwij staat al zo lang zo mooi op die derde plaats. En die zou hij zo graag kunnen handhaven. Maar daar komt Skobref aan. Dat is teken 1. En teken 2 is dat Bucko op dit moment een seconde sneller is dan Verwij. Ja, inderdaad. En ze rijden rondjes 31-8 voor, uh, voor Koen Verwij. En ...voor was 31, 5 voor Skobrev En Skobrev, ja, die gooit dat ritme nu omhoog. Dat gat is nu te overbruggen. Dat gat is nu, denk ik, een metertje of 15. Die gaat nu heel snel dichterbij komen. En je ziet hem ook moeilijk, moeilijk kijken. Wat heel mooi is, dat Sven Kramer hier vlak voor de commentaarpositie. ...hij moedigt koeven bij aan, hè. Ondanks dat hij zo meteen nog voor zijn eigen race moet... Heeft hij ook oog voor Koen bij. Dat vind ik een groot sportman. Dat vind ik was, heel mooi om te zien. Dat is schitterend om te zien. Dat pleit voor Kramer. Er wordt hem wel eens verweten dat hij alleen aan zichzelf denkt of zo. Nou, trouwens, dat hoort bij een topsporter. Maar wat pijnlijk was, verwij. 31-9 in die ronde. Daar gaf hij weer 14e toe op Bucko. En dat betekent dat op dit moment eigenlijk in de, eh, het klassement Bucko op de derde plaats staat. Dat is op dit moment, hij ging hierna door met 31-6, 31-7. Ja, maar Koen is een vechter. Koen is iemand die wil racen. En laat nou, nou, nou, nou, nou het geval zijn... Dat dicht en dichterbij komt. Dus laten we hopen dat, dat, dat Skolbrev hem zo in gaat halen. En dat, dat Koen kan aanhaken bij Skobref. Koen kruist nog één keer over Skobref heen. Hij reed net de rondetijd van wat reed hij? 31? 9. 9. Ja, hij is ook wel vermoeid nu. 11 minuten geschaatst. Op weg nu naar de 8800 meter. Skobref laat weer een beetje een gat. Kramer kijkt in de binnenbaan ook eens hoe het gaat. 31-8 voor wij. Daar verliest hij maar een tiende op de man die al gereden heeft. Bucko. Maar op dit moment nogmaals is die grens van anderhalve seconde ten opzichte van Bukko helaas nog steeds overschreden. Ja, dat gat is nu gemaakt. Hè. In, in, in, bijna, bijna twee seconden. Maar de laatste twee ronden van halver Bukko die waren in de 32-30 seconden. Dus daar kan hij eventueel nog wel weer wat tijd terughalen. En wat mooi is nu, wat heel erg mooi is, Skobref komt er nu langs. Lang, lang, lang, kom op Koen, nu. Laat zien dat je een vechter bent en haak nu aan. Nu gebeurt het inderdaad. Skobref is er langs, het publiek gaat op de banken staan en dat geldt dan voor zowel de Russen als de Nederlanders. Skobref 30-6, dat is knap in deze fase. Verwij nog een 31-8, daar verliest hij niet zoveel meer op Bukko. maar nu moet hij aanhaken bij Skobref. Dat kan hij op de kruising niet, dat zal hij nu in de verre binnenbocht op weg naar de doorkomst op 9600 meter wel moeten kunnen. Ja, maar die Skobref die is nu ontketend hoor, want die gaat nu een rondje 30-6 rijden en ik ben heel benieuwd naar de volgende ronde. Ja, even Even kijken, die ronde oh. 30-4 voor Scopref op 31-8 van Koen Kom op jongen, ga erachteraan. Kijk naar hem, kijk naar hem. Gooi dat lijntje uit en hou hem vast. En dat gaat hij, denk ik niet doen hoor. Het gat is nog altijd een metertje of 30, 35. Skolbref nu. Stoisch zijn ze naar de binnenbocht. Hij doet wat hij zo vaak doet. Versnellen in de slotfase van een lange wedstrijd. En dat dan op een dodelijke manier doen. De Russen zien het graag. De bel klinkt. Skobrev gaat geen 9 seconden wegrijden van Verwij. Komt wel door in 30-3. Indrukwekkend. Koen Verweij. Ja. En... Maar hij pakt wel 4 e op Bukkel. Ja, wij kijken naar het verschil tussen Bukkel. Het gaat om Brons. Laat Skobrev maar rijden. Het gaat nu om de race. Hij pakt 4 tiende e terug in de ronde. Het verschil is nu nog. Maar 1 seconde en 76 honderd. Hij moet nog 2 tiende terugpakken en dat kan. Als Hebben hij een goede, kwaad 100 meter rijdt. 13-18-3. 13-18-3, dat is de tijd voor Verwij. De bronzen tijd voor Verwij. Skobref zwaaiend over de streep. 13-13-16. Koen met zijn laatste klappen van dit toernooi. Alles eruit. 13-17-31. Koen Verwij is nummer 3 op dit WKO-round. Hij vecht. Zoals andere Nederlanders dat hier vandaag deden. De Linda de Vries, vechtend ten boven. Buust, vechtend, goud. En nu laat verwijzen zien wat knokken is. Hij geeft het goede voorbeeld aan de mannen die nu aan de start staan. Gaan staan, dat zijn Sven Kramer en Jan Blokhuizen. We zijn zo terug in Moskou. Want we gaan even naar Arnhem. Vitesse Twente, Frank Wielaert. Twente al op een vroege gewenste voorsprong. Ja, dat is natuurlijk uh, heel fijn als je net uit Europa terugkomt. En uh, je kan vroeger voorsprong komen. Het garandeert overigens niks, want daar valt bijna... De 1-1. Kasia helemaal doorgelopen. Tot in het strafgebied van Twente. De aanvoerder van Vitesse. Alleen zijn schot miste de juiste richting. Na de combinatie met Boni. Waar hij heel goed om zijn tegenstander heen loopt. En na 12 minuten is dit gewoon een open wedstrijd hoor. Want de eerste kans was al voor Boni. Nadat Wischerof zich even verkeek op een crossbal. En dus heeft Vitesse ook wel degelijk zijn kansen gehad. om al een doelpunt te maken in dit duel. En is het dus nog alles behalve beslist na die vroege goal van FC 2 Twente dat uh, wel nu balbezit heeft aan de rechterkant via Chadli en uh, van Arnold. Chadli Ch kiest even voor de weg terug. Twente probeert die wedstrijd nu natuurlijk wel met die kleine voorsprong te controleren. We zijn een klein kwartiertje bezig in uh, Gelredome. Vitesse staat achter in eigen huis tegen Twente 1-0. Na de mooie race van Koenverwijs zijn we klaar voor het spektakelstuk tussen Kramer en Blokhuizen. Ja. Erwin en Joors. Ja, spektakel. Wat wordt het? Wordt het een strijd? Wordt het een duel? Wordt het een show van Kramer? Wordt het net als gisteren? We moeten wat stiller worden, want we zitten werkelijk vlak naast de twee startende Nederlandse matadoren op de lange afstand. In de buitenbaan Rodeband, Blokhuizen. Ja. Gisteren nam die vroeg in de race Kramer op de 5 kilometer onder vuur. Het is de derde keer in dit toernooi dat ze tegen elkaar rijden. En in de binnenbaan met de witte band Sven Kramer weer wat hoger zitten dan zijn opponent. Tom even tussen de tanden. Hij probeert zijn slag te vinden, doet nu één arm op de rug. En Blokhuizen zet de bril nog even recht, gaat de binnenbocht in. En dan komen ze op weg op de passage van 400 meter. Inderdaad. En als we dan kijken naar wat gaat het worden. Gaat het een duel worden? Gaat het een strijd worden? Gaat het een show worden? Ik denk dat het een duel gaat worden. Want die tijden die nu gereden zijn, ja, het zijn goede tijden. Maar het zijn tijden dat de jongens wel, wel makkelijk kunnen rijden, denk ik. Dus het zal echt gaan tussen Jan Blokhuizen en, en, en, en, en Sven Kramer... En... Ja, dus we moeten alleen maar naar, naar elkaar te kijken. Je kunt langzaam beginnen. Je kunt hard, hard beginnen. Jan Blokhuizen kan proberen Sven in het begin kapot te rijden. Dat lijkt me niet echt verstandig. Maar misschien gaan ze wel heel langzaam rij, rijden in het begin. En gaat, gaat er zo de echt... Oude West gedemareerd worden tijdens een 10 kilometer. Het, ik verwacht niet anders. Ik denk dat Sven Kramer ook de rust die nu tevreden naast zijn supporters zwaart. heeft de overwinning niet punt, Zeker niet na wat hij gezegd heeft over zijn landgenoot Koen Verwij. 30-8 Kramer. 31-0 Blokhuizen. En Kramer gaat is eventjes voor Blokhuis. Ze zitten op de kruising, Blokhuis, naar de binnenbocht. Het is de kalme start van de 10 kilometer. En natuurlijk, één ding moeten ze doen. Later niks gebeuren, later niemand vallen. Want op dit moment leidt voorbij. We hebben net gezegd, hij is zeker van brons, maar... Het is natuurlijk nog wel even 12 minuten koers hier nu. Het is inderdaad nog 12 minuten koers. Nou, Jan Blokhuizen neemt op dit moment het initiatief. Hij rijdt een rondje 31-1 en Sven Kramer rijdt een rondje 31-7. Dan uh, ja, er zit uh, Kramer er toch wel een meter of 10 achter op die kruising. Nu gaat Sven Kramer weer naar die binnenbaan toe. Heeft hij Jan Blokhuizen weer in het zicht en kan hij dat gat weer dichtrijden? Dat lijkt wel te gaan lukken. Ze komen in die bocht zo'n beetje naast elkaar en dat betekent dat ze bij het opdraaien van het rechte eind voor de hoofdtribune langs weer... Zij aan zij gaan met de armen op de lucht, Kramer iets hoger, Blokhuizen iets voor, Kramer 31, 2, Blokhuizen 31, 6. Het is een beetje jojoen nu, dat heeft met de binnen- en buitenbocht te maken. En dat heeft ook te maken met het feit dat het echte ritme nog gevonden moet worden. Ja, wordt echt, gewoon, ze gaan gewoon echt naar na elkaar, elkaar, elkaar kijken. Ze kijken de rondetijden, dan kijken ze, nou zijn rondjes 31, 30, dat is allemaal prima. Dus daar hoeven ze zich in ieder geval op dit moment geen zorgen over te maken. Ze zijn echt naar elkaar aan het kijken. En iedere ronde zullen ze op die kruising proberen van elkaar te, te kunnen profiteren. Tot op heden, Jan Blokhuizen ligt nog steeds voor. Ze rijden heel rustig. Ze hebben allebei een hele geconcentreerde blik. hoor. Sven Kramer rijdt nu een rondje 31.34, is even iets sneller dan Jan Blokhuizen. Die rijdt een rondje 31.6. En misschien heeft Blokhuizen wel geleerd van gisteren. Hè? Hij viel Kramer aan, maar hij overspeelde zijn hand een beetje. Het kwam daarna wel weer goed met hem. Hij stortte niet in elkaar op die 5 kilometer. Nee. Maar het leidde niet tot iets sterker nog. Hij leek Kramer wel een beetje te tergen met die aanval. Ja, maar dat vond ik is heel mooi dat hij hem dus echt toen probeerde en toen, op het moment dat Sven Kramer hem inhaalde, dan denk je van dan zal Jan Blokhuis helemaal kapot gaan maar toen bleef hij er toch heel erg goed bij hoor dus vandaag waarschijnlijk een andere tactiek, Even eerst de 10-ronde een beetje aftasten. Sven Kramer rijdt nu weer een rondje 31-2 Jan Blokhuizen rijdt een rondje 31.6. Maar ja, Jan Blokhuizen zat in die buitenbaan en mag nu zometeen weer naar die binnenbaan toe rijden. Dus rijdt dat gat nu met die binnenbocht weer dicht. Naast, hij zit weer naast Sven Kramer. Dus in deze ronde zal zometeen Jan Blokhuizen ook weer iets sneller zijn dan Sven Kramer. Ze zijn sneller overigens dan iedereen hiervoor, uh, dat, dat is duidelijk. Uh, en ze zijn dus op weg op dit moment ook nog naar de afstandszegen. Maar die ging, na nou, een late versnelling, naar uh, Skobrecht. Daarmee hoeven we ons voorlopig niet te vergelijken. 31-2 Blokhuizen, 31-9 Kramer, Erben. Ja, het is echt een duel hoor. Als je kijkt naar die rondetijden, die fluctueren heel erg. Van binnenbaan naar buitenbaan. Als je dat vergelijkt met die race van Havn-Bukkel, dat was als een Zwitsers uurwerk. Iedere ronde was precies hetzelfde. En nu is de ene keer in Sven Kramer, 16e snel. Ja. De volgende ronde is, is Jan blok weer, uh, weer sneller. Nu gaan ze weer recht naast elkaar. Oh. Sven Kramer ligt nu ietsje voor... Voor het eerst volgens mij een ja, rondje 31.3. Jan Blokhuis rijdt een rondje 31-9, Terwijl hij de vorige ronde een rondje 31.2 reed en Sven Kramer toen een rondje 31.9 rijdt. Dus het is echt een duel. Ze kijken naar elkaar. Ze zijn elkaar aan het aftasten. Het is uh, ook interessant om te zien hoe Skobrev met een zuurstofapparaatje ja. voor de mond. Uh, Erben, dat vind jij aanstellerij? Nou, het is geen, dat is heel vaak. Het is ja. geen zuurstofapparaatje. Het is een, een vernevelaar waarbij je dus vochtige lucht binnenkrijgt. Maar hij staat te zwaaien, maar hij heeft volgens mij geen enkele reden om te zwaaien. Want hij is namelijk de regerend wereldkampioen allround. En ik sta zo meteen niet eens op een podium. Dus ja, dan kun je wel gaan zwaaien, maar je hebt volgens mij niks gewonnen. Dus uh, dat is heel erg jammer, want de echte winst gaat of naar Jan Blokhuizen toe of naar Sven Kramer. Ik wilde net zeggen, laten we gaan kijken naar de mannen die dit toernooi wel zich hebben laten zien... en zich hebben doen gelden en dat zijn de man nu in de buitenbaan, Blokhuizen. Een beetje de schaduw van Kramer dit toernooi. En in de binnenbaan Kramer twee strakke geconcentreerde kopjes. Twee ja. mannen nu op weg naar de vier kilometer leidt. Ja, dat is de schaduw van Sven uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, de rondetijden zijn nu 31-3 voor Sven Kramer en 31.6 voor, voor Jan Blokhuizen. Kijk, Jan Blokhuizen heeft al twee keer echt de aanval van gedaan op Sven Kramer. Hij is op dit moment nog niet echt heel sterk. Dus het is zeker niet dat hij zich bij voorbaat neerlegt bij de hegemonie van, uh, van, van Sven Kramer. Uh, ja, Dus uh, ja, ik vind het een hele mooie schaatser. En ik vind het jammer, ja tuurlijk praten we heel veel over, over, over Sven Kramer Omdat hij toch ja, tot op heden hele heel erg, erg goed rijdt. Maar Jan Blokhuizen verdient ook zeker... Uh, uh, een enorme waardering. Dat doet hij absoluut. Hij staat na drie afstanden. Dik, dik tweede. Zevende op de 500 meter. Tweede op de 5 kilometer. En derde vanochtend. En dat was eigenlijk wel heel knap op de 1500. En nu 31-3, waarmee hij weer ineens 14 Sneller is dan Kramer. Dat gebeurt allemaal na 4400 meter. De helft van de rit nadert. En er zit eigenlijk nog geen speld tussen deze twee. Nee, we zitten echt te wachten op de eerste aanval. Het is echt, ze rijden allemaal rondjes 31, maar de ene keer rij, rijdt de ene vijftiende sneller... en de volgende ronde rijdt de andere weer vijftiende sneller. Nu zijn, komen ze weer door en Kramer rijdt in die binnenbaan. Dus die rijdt de snelste ronde, dus die rijdt het rondje 31, 3. En Jan Blokhuizen rijdt dus een halve seconde langzamer. die rijdt dus 31, 7. Maar nu gaat Jan Blokhuizen weer naar die binnenbaan toe... en zal hij waarschijnlijk weer een snellere ronde rijden. Maar is het dan een strijd? Is, is Blokhuizen niet te zeer geïmponeerd? Is het geen kansloze onderneming als je van tevoren weet dat je dik twee seconden moet winnen op de beste 10 kilometer schaatsen van het afgelopen decennia? Ja, de beste 10 kilometer schaatsen van het laatste decennia. Maar is hij dat op dit moment nog steeds? Hè? Hij heeft uh, uh, wel veel getraind dit jaar, maar is hij nog steeds even goed? Hij is op de 10 kilometer nog niet helemaal uitgedaagd. Hij reed in Heerenveen. Tijdens een wildcup niet een hele goede 10 km. Dus het kan ook Zeker zo niet. zijn dat Jan Blokhuizen zometeen een keer echt een versnelling gaat plaatsen. Echt een keertje wat anders doen. Echt een keertje demareren. A la Chet Hendrik. Chet Hendrik die race er ook echt. Ze zijn over de helft intussen de mannen. 7 minuten en 15 gereden. De voorsprong op Skobrev. Op dit, in dit moment van de race is 2,5 seconden. En Kramer neemt het voortouw weer even. Rondje 31-2. Rondje Blokhuizen 31,8. En het verschil tussen de twee, ja het is echt waar, een halve seconde. Wil ja. je nagaan, het, het gaat maar door. Kramer heeft het kennelijk onder controle. Wacht af, houdt Blokhuizen een beetje in zijn hok. En hij ziet alleen maar toe hoe Blokhuizen af en toe naar voren kruipt als ja. hij het voordeel heeft van die binnenbocht. Ja, want nu gaat Blokhuizen weer na die binnenbocht. Ze komen weer, ja ze zijn rijden gewoon weer naast elkaar, na die volgende, volgende, volgende, volgende doorkomst toe. Ja, ze moeten Dit tempo moeten ze natuurlijk ook wel rijden. Want ze moeten natuurlijk wel rondjes 31 rijden. Want anders, als je nu rondjes 32 gaat, gaat rijden. Ja, dan ga je te veel tijd verliezen op een halve bukko. Dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Um, ze rijden nu weer ja, wel rondje 31-3 om rondje 31-8. En wie rijdt het dan in die, in, die, in die binnenbaan? Dat was de volgende ronde, Jan Blokhuis. Dus die reed de snelste ronde. En dat deed hij met verven. En ze zien er allebei nog fris uit. En het gevaar, Bucco noem jij. Maar het gevaar is natuurlijk Koen Verwij. Want ja. in het tussenklassement 1 Verwij, 2 Bucco. Op een fractie en drie is Cobref op een kwart punt. Maar dan zijn deze twee nog niet gerangschikt. Want die zijn nog bezig en die staan daarvoor. Kramer 31, 2, 6 seconden nu. Ruim 6 seconden onder de beste tijd op dit moment op dat punt. En Blokhuizen een halve seconde trager in deze ronde. Ja, ze hebben allebei nog hele geconcentreerde hoor. Ze rijden allebei volgens mij nog op reserves. Ik zit echt te wachten van wanneer komt die eerste aanval. We hebben al 6400 meter gehad. We hebben nog uh, ja, een dikke drie kilometer om, om, om, om soms een mooie aanval te zien. Of gaan we helemaal geen aanval zien? Nou, dat gevoel begin ik een beetje te krijgen. Ik begin het gevoel te krijgen dat Kramer het domineert. Dat hij het regisseert. Dat hij continu over zijn schouder kijkend blokhuizen in de gaten houdt. En nu is het de eerste keer dat de rondetijde. Gelijk zijn. Ze rijden allebei een rondje 31-4, maar Slenkraam heeft nu een binnenbaan die gaat naar die binnenbaan toe. Dus en Sven Kramer die heeft hem met het ingaan van de bocht nu al te pakken. Die is er al, die is er er al voorbij. Hij heeft nu een gat van, nou hij komt het eind op, 10, 15 meter. Is dit dan de eerste tik die Sven Kramer gaat, gaat uitdelen? Hij lijkt heel voorzichtig bij Blokhuizen weg te rijden. Pakt in deze ronde ook een halve seconde. Dat is op de 7200 meter. Kramer sluipt op koude voeten weg bij Jan Blokhuizen. Hij heeft hem koest gehouden. Hij heeft hem sowieso toch op een of andere denk ik geïmponeerd en nu lijkt hij bij hem weg te sluipen. Kijken wat er gebeurt ja, als ze uitkomt. uitkomen. Ja, want nu in die buitenbocht gaat Sven Kramer nog een keertje extra gas geven dat nu voor de eerste keer dat gat niet gedicht ja, kan worden. Ja, ja, ja, en je ja, ziet ja. het kopie van Jan Blokhuizen ook ietsje naar beneden hangen. Het, het lichaam schudt eventjes net iets meer. Sven Kramer gooit de ritme net eventjes iets meer omhoog. En nu zie je een kruising waarbij Sven Kramer voor het eerst in de wedstrijd over Jan Blokhuizen heen kruist. Ja, dan is het denk ik gebeurd. Want voor alle duidelijkheid, na drie afstanden stond Kramer aan de leiding op dit wereldkampioenschap. En Blokhuizen, de nummer twee, echt een prachtig toernooi gereden hoor. Maar die moest op deze 10 kilometer, om wereldkampioen te kunnen worden, 2,2 seconden sneller zijn dan de man die nu heel rustig van hem weg danst op weg naar de 8 kilometer. Ja, de 8 kilometer hebben rondje 31 een van zijn Kramer om rondje 31-6 van Jan Blokhuizen. Dan heeft hij in die twee rondjes ervoor net eventjes een paar tienden gepakt. Waardoor. Uh, de aansluiting van Jan Blokhuizen met Sven Kramer naar... Nou. Het net even te groot, want Jan Blokhuizen gaat nu naar een binnenbaan toe. Maar kan niet meer profiteren van Sven Kramer. En Sven Kramer gaat door die buitenbocht heen. Hij groeit dat ritme omhoog. Ik denk dat dit zo meteen de eerste aanval is hoor. Nu gaat het ritme omhoog en nu moet je gewoon wegrijden Sven. Hij doet het mooi. Hij doet het in die bocht inderdaad. Met wat kleinere stapjes, wat vinniger. En hij houdt ook rekening natuurlijk met de afstandszegen. Hij weet dat Skobref in dit punt van de wedstrijd ging versnellen. En Kramer heeft wat dat betreft nog wel altijd een voorsprong op de snelste tijd nu van Skobref. Van een seconde of zeven. Ja, want Sven Kramer was in de vorige ronde met een buitenbos sneller in de ronde dan dat Jan Blokhuizen was. Sven Kramer kruist weer over Jan Blokhuizen heen met een metertje of tien. Dus kan ook daar, daar al geen profijt meer, meer, meer van hebben. Hij komt nu het, re het rechte eind op het gat. is nu denk ik 30 meter. Het 30 is, meter is veel hoor. Het, het, het is misschien niet spannend, maar het is wel imponerend. Het gemak waarmee Kramer dit doet. Waarmee hij dit allemaal controleert. Hij kwam natuurlijk eerder in het toernooi goed weg met dat voetje over de lijn. Dat was allemaal kiele kiele, maar Kramer mocht door. Het zou krankzinnig zijn als hij daarvoor gedisqualificeerd was. En nu heeft hij die 10 kilometer helemaal in zijn macht... Inclusief de op één na beste man op die afstand. En dat is Jan Blokhuizen. Die gaat hier tweede worden in Moskou. Ja, inderdaad. Maar Sven rijdt makkelijk hoor. Sven rijdt heel makkelijk. Sven rijdt gewoon nog op reserve. Kijkt nog een beetje rustig om zich heen. Hij blaast een beetje. Twee rondjes Er zit heel erg veel ontspanning in. Met er twee ronden te gaan. Een rondje 31-2 voor Sven Kramer. En een rondje 31-8 voor Jan Blokhuizen. Ja, Jan Blokhuizen even kijken naar Koen Ja, die gaat gewoon tweede worden. Dus hier rijdt gewoon de wereldkampioen en de nummer 2 op de ijsbaan in Moskou. En dan zijn we dus op weg. Als Kramer hier die bocht uitkomt zometeen gaat de bel klinken. En als dan alles goed gaat en als iedereen overeind blijft en er geen voeten meer over de lijn worden geplaatst. Dan is Nederland op weg naar een 1-2-3 in Moskou. De bel voor Kramer. ...9600 meter zitten voor hem op. 31-3, ruim 5 seconden sneller dan de snelste man tot nu toe. Blokhuizen geeft in deze ronde 31-8 toe. Maar de lamp gaat op Kramer. De lampen gaan uit, het spotlight gaat aan. Want dit is weer zo'n Kramer moment. Vier keer wereldkampioen in zijn carrière. Dat hebben veel grote mannen gedaan. Maar er zijn er slechts heel weinig, heel weinig die het vijf keer hebben gedaan. Toenberg, Matthiesen, vijf keer wereldkampioen allround. Iedereen gaat staan hier. Fantastisch gedaan Sven Kramer. Hij wijst, hij kijkt, hij is de baas. Hij regeert het oran schaatsen. En hij doet dat zoals hij dat hiervoor ook al heel vaak gedaan heeft. 13, 12, 31. Is het de tijd voor Blokhuizen, maar Kramer is zoveel sneller met 13.08. 77, pakt hij de 10 kilometer en wordt hij voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen allround. Twee Blokhuizen, drie verwij. Ja, heel erg makkelijk hoor. En daar komt hij over de finish heen. Hij houdt keurig zijn voetjes aan de grond, geen finish, helemaal niks raars. Hij wijst dan even naar zijn schaatsen, want mijn schaatsen staan gewoon op de grond. Ik doe helemaal niks raars en ik ben gewoon... De wereldkampioen. Hij is vanaf nu de allergrootste allrounder die Nederland ooit gekend heeft. Ritsma vier, 4, Kramer 5. Hij doet het weer. 1, 2, 3 Nederland bij de mannen. Wust pakt de titel bij de vrouwen. Net als in 2008 is Nederland bij zowel de mannen als de vrouwen wereldkampioen. Het is wat dat betreft een prachtig tenor geweest waarop de spanning bij de mannen misschien een beetje ontbrak. Maar het was verder genieten geblazen in Moskou bij het WK Allround 2012. Somereen, de volgende uur gaan we natuurlijk terugkijken op dat WK Allround. Daphne van de Brand heeft haar loopbaan in stijl afgesloten... De Nederlandse veldrijders won in het Belgische Oostmallen... de laatste wedstrijd van het seizoen. Ze versloeg wereldkampioen Marianne Vos in de sprint. In het laatste uur kijken we natuurlijk ook of Twente in verliespunten... alweer de medekoploper ook in winstpunten dan weer wat dichterbij kan komen. Want Groningen versloeg PSV met 3-0. Utrecht versloeg AZ met 3-0. Ajax versloeg NEC met 4-1. En Twente leidt na 28 minuten in de Gelredome tegen Vitesse. Doelpuntbemaker Livoij Fair.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 Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt dus slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de Vodafone-winkel of belcompany. Kruispunt vanavond over Bermonumenten. Voor voorbijgangers een waarschuwing voor nabestaanden een gedenkplek. Dat gaf ons dan weer moed en kracht om verder te gaan. Om haar daar toch maar te herdenken, denk ik. De hartverscheurende verhalen achter de Bermonumenten. Vanavond Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2. Dit is Radio 1.